Dit is Jeroen Tjapke met het NOS Journaal. Bij het vluchtelingenkamp bij Idomeni in Noord-Griekenland... wordt gedemonstreerd door honderden migranten. Ze eisen dat buurland Macedonië zijn grens opent... zodat ze door kunnen naar West-Europa. Onder de vluchtelingen gaat het gerucht dat Duitsland duizenden mensen op wil nemen. In het kamp bij Idomeni zitten ruim 11.000 vluchtelingen. De Griekse regering wil het kamp komende maand opdoeken... en vluchtelingen verdelen over opvangcentra. De UNESCO, de culturele organisatie van de VN wil zo snel mogelijk naar de Syrische stad Palmyra... om te zien wat daar nog overeind staat. De stad werd vandaag na wekenlange gevechten heroverd op IS. Tijdens de bezetting heeft IS veel vernield in de historische stad... en onder meer tempels en eeuwenoude zuilen opgeblazen. De paus heeft in zijn traditionele paastoespraak stilgestaan bij het terrorisme. Hij noemde het een blinde en wrede vorm van geweld... die nog steeds bloed vergiet in verschillende delen van de wereld. Als voorbeelden noemde hij de recente aanslagen in België, Turkije, Nigeria... Tjaad, Cameroen, Ivoorkust en Irak. Ook volgde hij aandacht voor het lot van de vluchtelingen. Na de toespraak en de zegen bedankte de paus voor de Nederlandse bloemen op het Sint-Pietersplein. Een man die werd opgepakt in de Brusselse gemeente Schaarbeek... wordt officieel verdacht van terroristische activiteiten. Vrijdag werd hij bij een tramhalte door een Belgisch arrestatieteam in zijn been geschoten... Hij zou banden hebben met een terreurverdachte die een dag eerder in Frankrijk werd gearresteerd. Die verdachte zou plannen hebben voor het nieuwe aanslag in Frankrijk. De gemeente Brussel is bezig met het veiligstellen van de rouwbetuigingen die zijn achtergelaten op het Beursplein. Medewerkers van het Stadsarchief proberen zoveel mogelijk mee te nemen voordat de regen alles wegspoelt. De krijttekeningen worden gefotografeerd, achtergelaten knuffels worden verzameld en brieven worden met keukenrol gedroogd. Om misverstanden te voorkomen hebben de ambtenaren bordjes om met een tekst waarin waarop wordt uitgelegd dat ze de rouwbetuigingen niet zomaar weghalen. Het weer zonder ook een bui, mogelijk met onweer bij 12 graden, morgen wisselvallig met aan zee mogelijk storm. Dit was het DFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Sehoka van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM -M -M. Met nu Zandvoort op zondag Mr. Worldwide to infinity You know the roof on fire We gon' boogie oogie oogie jiggle wiggle and dance Like the roof on fire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 This way, I was born a in a plane. In my head. Mama said that every woman knew my name. Sticks and stones may break my bones, but I don't care what y'all say Cause as the world turns, y'all boys gon' learn that the go right here don't play uh -huh. That boy's from the bottom, bottom on the map, m i a u -S -A. I gave Sushi a little pat up on the booty and she turned around and said, walk this way I was born a in a flame Mama said that every word was on my name I'm the best right. you've ever had That's right I'm burning out I never am I'm aflevering van Zandvoort op zondag bij CFM. Het is zondagmiddag, eerste paasdag. Zandvoort, een hele middag En welkom bij de uitzendingen van uh, CFM Zandvoort. Met als eerste plaat naar het nieuws en weer van twee uur Fireball van uh, Pitbull. Ja, we zitten er weer. Het is mooi weer buiten, dus wij zitten lekker binnen. Goedemiddag, Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag luisteraars, kijkers en gasten, want we hebben gasten vandaag, hè? Ja, ja die komen even aanwaaien. Dat is altijd heel gezellig. Uh, ja, deze eerste paasdag. De eitjes zijn getikt, de eitjes zijn gevonden. En uh, het is prachtig weer om een heerlijke strandwandeling te maken. Het is, staat wel een stevig windje, maar voor de dieharts is het natuurlijk zalig... om even lekker naar het strand te gaan. Uh, wij gaan we gewoon weer drie uur uh, radio maken. Ja, ja. Wat gaan we doen? Uiteraard rond de klok van half vier. De evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Want er zijn weer van allerlei evenementen uh, die uw aandacht uh, verdienen. En uh, om half drie het weerbericht. Het is vandaag mooi weer, maar blijft dat zo... Uh, ik denk dat we een, een iets kouder en meer wind morgen krijgen... maar dat hoort u allemaal morgen van, vanmiddag om half drie tijdens het weerbericht. Het dier van de week, wellicht voor de laatste keer... want dan het zou het toch wel een keer tijd worden dat Dolly een thuis vindt... want zo heet het dier van de week, dat om half vijf. Het gedicht van de week, waar kan het anders over gaan dan over Pasen natuurlijk, hè? Uiteraard, dat dacht ik. Uiteraard hebben we tussen de muziek door Zandvoorts nieuws in het kort... We kijken uh, na het weerbericht uh, wellicht ook even terug naar SV Zandvoort... want die moest gisteren uh, voetballen om vijf uur. En uh, we hadden Joop van Essen gisteren in de uitzending... en die zei van nou, twee keer winnen... en uh, ze zijn echt serieuze kandidaten voor het kampioenschap. Maar ze hebben uh, gisteren gelijk gespeeld. Daarover meer rond de klok van tien over half drie. Kort over hier natuurlijk Pit Report. We hebben natuurlijk Sport Kort... Er wordt niet gevoetbald in de eredivisie, dus we hebben ruimschoots tijd voor verzoekjes en uh, andere dingen. Er wordt wel gefietst en er wel Gent-Wevelgem, dus die gaan we voor u volgen. Die wedstrijd is vanmorgen om half twaalf ongeveer begonnen, die wieler klassieker. En uh, die gaan we straks voor u volgen. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur heerlijk te lekker gaan luisteren naar Zandvoort op zondag. Zo is het Albert-Jan, laat die verzoekjes maar komen. Hè. Als je het telefoonnummer van Albert-Jan weet, WhatsApp hem even met uh, jouw verzoekplaats. Je kunt ook bellen naar de studio op 5730393 of 5731969. We zijn hier de Dobby Brothers in de Long Train Running? Gezellig in de studio, Obertjam. De... Ja, Willem Druister is er ook. Goedemiddag Willem. Hé, hey, hij is er weer. Hey, goed F je te zien. En vergeet mevrouw Bruist niet, hè. Dag nee. mevrouw Bruist. Goedemiddag. Nee. Goedemiddag. The, the, the Doobie Brothers en de Long Train Running. Een het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, oh, Text TV op kanaal 45. 45. -M -M. En mis je ook wat? Ja, ik mis dat uurtje, hè? Dat uurtje. Ja, eigenlijk was het net over één, maar het is al over twee. Goedemiddag, Zandvoort. bij CFM vandaag gewoon happy radio van. Ja, daar hebben we zin in. Hè. Een zonnige zondagmiddag. Yo, de, de Bobby Socks en Let It Swing. En Albert-Jan en uh, ik swingden even lekker mee in de studio van CFM. En wil je dat uh, meekijken, meezien? Dat kan via www.cfm-live.nl Het is kwart over twee zo we het gaan doen. Het nieuws in het kort. Allereerst, uh, vijf auto's betrokken bij kettingbotsing van Lennepweg. Vijf auto's zijn zaterdagmiddag rond half één met elkaar in botsing gekomen op de Valennefweg in Zandvoort. Ondanks de flinke klap raakte er niemand gelukkig gewond. De kettingbotsing werd veroorzaakt op het moment dat een automobilist ter hoogte van de Hof... Hofseikstraat moest afremmen. Dat werd te laat opgemerkt door de achteropkomende automobilist. Uiteindelijk klapten vijf voertuigen op elkaar... Door het ongeluk moest het verkeer om, om de beurt gebruik maken van de andere rijbaan... Baan. en hierdoor ontstond een, een korte file op de Van Lennepweg. Agenten hebben geholpen met de afhandeling van het ongeval. Ja, ik moet die mooie vrouw maar uh, van mijn bakon halen. Ja, die doe, leidt er veel ja, af. Ja, die leidt er veel af. En uh, lastige gasten opgepakt. In goede samenwerking met diverse horecaondernemers... zijn afgelopen zaterdagavond meerdere personen aangehouden. Deze personen hadden zich misdragen in een horecagelegenheid in de Haltestraat. Door de nauwe samenwerking tussen de horecaondernemers, beveiliging en de politie werd er snel ingegrepen. De personen hadden meerdere klanten lastiggevallen en agressief naar hen gedragen. Beiden zijn vervolgens aangehouden en ingeboekt in het hotel van de politie. De horeca en de politie werken samen met onder andere het gebruik van de zogenoemde horecatelefoon. Dit nummer wordt gebruikt door horeca-eigenaren tijdens situatie die er snel dat, er, dat er snel gehandeld moet worden door de politie. Mensen worden dan direct preventief gecontroleerd. Op deze manier halen we de personen uit de anonimiteit... en waarschuwen ondernemers elkaar voor deze gasten. Nou, het seizoen is weer begonnen, hoor. Uh, zo is het. Het uh, nieuws in het kort was dat uh, na te lezen ook op de CFM-app. Weet je het, uh, Albert-Jan? Afgelopen woensdag was ze jarig. Ja. Ja, the most beautiful girl. Nou, zullen we een plaatje voor haar gaan draaien? Dat doen we. Hier is Charlie Rich. Hey.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 That I love her. I woke up this morning, realized what I had done. I stood alone in the cold gray dawn and knew I'd lost my morning sun. I lost my head and I said something.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 Be the most beautiful girl that walked out on me Tell her I'm sorry Tell her I'm sorry. ze nou net in de studio zijn. Al ja. ja, ja, ja, ja. Ik zou gelijk naar ZFM live, be live be kijken. <laughs> ja, maar, ja, bent er ook. <laughs> <laughs> Yo, the Charlie Ritz and the most beautiful girl. There's a place I go to. When no one knows me. It's not long.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 Ben je klaar voor? Ja zeker Oké nee dan is goed Je hoort met Simons in Catch and Release ZFM Zandvoort op zondag Nogmaals een hele goede middag Ja hij zit er tegenover mij Ik wil heel even je stem horen Heel even je stem op de radio. Hey Willem. Hé. Hey, Kijk, hey, hey, hey. dat klinkt weer als van ouds. Goedemiddag. Welkom, welkom terug. Ja. Ja, hij is weer terug. Hij is, ja, uh, wat fijn. Ik zal hem wat dichter bij de microfoon gaan zitten. Ja, ja. Uh, voor zover uh, ik kan zeggen van ik ben terug, ben ik terug. Uh, dan wil ik even rustig aan het doen. Maar uh, ik ben al stiekem weer playlists aan het maken, formats aan het bedenken. Uh, ja, dat doe je als je vrouw aan het werk is zeker. En als, je thuis, als ze thuis komt, dan doe je veel al best zielig. Ja, oh, zeg ik dan. Oh, ja, ja, ja, op die manier. Dan zeg ik van, dan zeg ik, van, van ik heb nu kunnen koken, maar ik heb wel drie playlists. Klaar. Ja, ja, ja. Ja. Heel goed. Nee, dat valt, valt reuze mee. Nee, maar het is, het is uh, ja, nou ja, jullie hebben me toch wel een beetje kunnen volgen. Ik heb een flinke jas gedaan en uh, heel langzaamaan ben ik weer een jas aan het passen. En uh, ja, ja dat, lukt, dat lukt aardig. Nou, je had goede berichten gekregen vanuit het ziekenhuis, dus je gaat het nieuwe het herstelprogramma ja. opstarten. opstarten. La, langzaam maar zeker. ja. En, uh. Ding is, uh, de dingetjes die ik dus uh, wel, wel voor ogen heb, is dus wel de circuitrun. Het uh, is wel de nieuwjaarsduik. En uh, dat zijn wel die achtelijke dingen die je normaal ook niet doet. Nee, <weird> dat zou ik zeggen. Jeetje, we gaan trainen voor de circuitrun. Nou, dat lijkt me wat. Ja, ja nee, dat gaat, dat gaat echt <tijd> Ja, echt <Wilson> waar? Ja, dat heb ik voor ogen. Uh, Oké. Okay. Kijk, het is... Uh, uh, ik ken ik, uh, ja, ik, ik net goed goede klooster in kunnen gaan. Dan gaat er verder niet om. Maar ik wil ik ook niet meer. Ik drink minder koffie. Dat, dat vind ik een hele goede. Vooral dat laatste, hè? Ja, dat laatste. Vind en ik uh, en, er komt hier en er de, de, de komt die, en de, dat de kost me de kop gewoon. Uh, ik eet minder bitterballen. Ja, dan valt jullie even stil, hè? Ja, ja, ja. Ja, die zijn juist zo gezond, toch? Uh, alleen als ze zijn gebakken in calorie vet. Oh. En uh, in Zandvoort gebeurt dat nog niet. dus... Uh, Oké. Okay. Ja, nou. dus als het een bitterballen is, dan schijnt je er afvraaien. Ja, heel goed. <laughs> nou, Willem, fijn dat je, dat je weer terug bent. En volgend jaar dus live verslag vanaf de Desequeerun. Ja, de wandels De erbij. Goede doelstelling. Ga je eentje hebben waarschijnlijk, hè? Nee, ik ga lopen. Nee, dat eentje laat je staan. We gaan niet met de eend. Nee, we gaan wel lopen. Heel goed. Nou, welkom terug Willem Bruist. Jawel, binnenkort weer te horen bij CFM. Zo dadelijk het CFM weerbericht. Maar eerst Nene Cherry. Ik wil de high hat. Go on. Mmm. That's good. Now the tambourine. Uit de jaren negentig hoorde je de single van Nene Cherry en The Buffalo Stance. Kijk, het is half drie. Als ik naar buiten kijk vanuit de studio aan de tolweg Tina, zie ik heerlijk het zonnetje schijnen. Ik weet wel dat het behoorlijk waait. Maar het is toch wel lekker weer vandaag. Volgens mij hadden we dat niet helemaal gepland. Want vandaag zou het slechter weer zijn en dan morgen weer beter weer. Omdat wij dan weer vrij zijn. Maar nee, nee, nee. Maar we gaan het horen hoe het zit in het weerbericht. Zie je het goed? En daarvoor is wederom aangeschoven collega Albert-Jan Vos. Goed, vandaag, eerste paasdag, schijnt na een bewolkt en regenachtig begin geregeld de zon. Maar in de regio komt het wellicht nog tot een enkele buien. En bij die buien is ook kans op onweer. De Zuidwestenwind waait vrij krachtig tot hard en de temperatuur stijgt naar 12 graden. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt en komt het regelmatig tot een bui. De temperatuur daalt naar een graad of 6. Morgen tweede paasdag is het bewolkt en in de ochtend valt er geruime tijd regen. In de middag schijnt geregeld de zon, maar het komt dan tot enkele buien. De zuidenwind is duidelijk aanwezig en waait hard over land en stormachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar een graad of 12. Dinsdag is het wisselend bewolkt en komt het tot enkele buien. De zuidwestenwind neemt langzaam weer in kracht af en de temperatuur stijgt naar waarde van omstreeks de 10 graden. En tot slot, woensdag komt het ook tot buien, maar tussendoor schijnt ook de zon. De temperatuur schijnt opnieuw uh, naar een graad of 10... en er waait eens een afnemende zuidwestenwind. En dan hebben we nog breaking news. De, het KNMI heeft voor tweede paasdag code geel uitgeroepen. En dat geldt in het hele land. Ja, het is niet van vorige maand, hoor, deze. Uh, geldt in het hele land. Dan komen aan de kust zware windstoten voor tot, tot soms 100 km per uur. Meer landinwaarts kan het ook behoorlijk spoken. Weer online waarschuwt automobilisten met aanhangers en caravans morgen alert te zijn, vooral aan de kust en rond het IJsselmeer. De buien trekken in hoog tempo over het land en kunnen gepaard gaan zoals gezegd met een klap onweer en hagel. Maar tussen de buien door schijnt het zonnetje al dus weer online. De piek van de Paasstorm valt precies wanneer veel vakantiegangers in de middag en begin van de avond naar huis gaan. En er ook nog eens veel dagjesmensen op de weg zijn. Dus morgen code geel. Dankjewel Albert-Jan. En uh, wil je het weer nalezen? Ga dan eens naar www.meteopagina.nl. De site van uh, onze eigen weerman Lex van de Hoorn. En hij komt weer terug hè, vanaf april. Ja, ja dat is hij weer, mooi weer dan dan de, uit de, uh, de, de slaap. Lex van de Hoorn. Hoor je hem elke zaterdagmiddag zo rond half drie... bij CVM met het weerbericht. Dat was het weer. met dat zonnetje krijgen we toch gewoon een klein beetje dat zomergevoel te pakken. Hè? Jawel, in deze platen helpt daar zeker ook bij veel Fairness hier en de Dancing Tights.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 Thank you. Om een beetje te pakken dat er uh, gevoel, Albert-Jan. Ik wil. Ja, ik ja. ook hoor. Met uh, deze plaat van Phil Vearn en Galaxy, je hoort de Dancing Tides. De muziek gaat door. Hier is Justin Bieber. your heart, don't know if you're happy or complaining, don't want for us to win, where do I start, first you wanna go to the left, then you wanna turn right, wanna argue all day, making love all night, first you're up, then you're down, and in between, oh, I really wanna know, what do you mean? You're running out of time What do you mean? Oh, oh, oh What do you mean? Better make up your mind What do you mean? You're all for protective When I'm leaving Trying to compromise But I can't win You wanna make a point But you keep preaching. You had me from the start Won't let this end First you wanna go to the left Then you wanna turn right Make a love all night. First up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know. What do you mean? Ik heb niet begrijpen, Albert Jan. Ik heb niet begrijpen. De, de single van Justin Bieber, een hitje van dit moment. Jawel, gisteren was de, de beurt aan SV Zalvoort een belangrijke voetbalwedstrijd. Moet ik even nadenken hoor. ZSGWO tegen... Nee, WMS tegen SV Salvoort. Zoiets in ieder geval. Of niet? Eh, klopt. En we gisteren Joop van Es nog in de uitzending had gezegd... als ze nou al deze be beide wedstrijden winnen... dan zijn ze een serieuze uh, kampioenskandidaat. Uh, nou hebben ze wel één periode titel uh, gewonnen, dus ze kunnen sowieso meedoen in de nakompetitie. Maar het zou natuurlijk mooier zijn geweest als ze nu twee keer achter elkaar... U, u hoort al in mijn intonatie dat het gisteren dus niet gelukt is. Want in de jacht op de eerste plaats liet SV Zandvoort gisteren tegen het Amsterdamse ZSGO WMS punten liggen. Kantelpunt in de wedstrijd was een penalty voor ZSGO WMS. Waarbij één Zandvoortse speler van het veld werd gestuurd. SV Zandvoort nam vrij snel een voorsprong door goudhaantje Jesse de Haan... en na het doelpunt hielden de Zandvoorters de boel potdicht en kwamen er nauwelijks of geen kansen voor de tegenstander. Alles stond goed, vertelde trainer Laurens ten Heuvel na afloop. Een toegekende penalty in de tweede helft... zorgde voor een kantelmoment in de wedstrijd. Met nog een kwartier te spelen wist doelman Jorrit Smit... de penalty onschadelijk te maken... maar doordat de Zandvoorters met tien man kwamen te staan... bleek de tegenstander een overwicht te krijgen... Het, eh, wat werd gevreesd gebeurde ook. Vijf minuten voor tijd vloog de gelijkmaker het doel in... via een vrije trap. Het waren lange halen en vooruitballen... was het commentaar van ten Heuvel na de wedstrijd. Volgens de trainer was het eh, veld lastig bespeelbaar. Door het opportunistische spel van de Amsterdammers... leverde de SW Zandvoort uiteindelijk de winst in. Door het gelijke spel kwamen de Zandvoorters dus op vier punten te staan... van koplopers buiten Veldert... en waar SW Zandvoort, Zandvoort nog tegen moet spelen... We hebben het nog in eigen hand, klonk een optimistische ten heuvel. De trainer doelde op het programma wat Buitenvelder nog voor de kiezer kreeg. De Amsterdammers moesten nog tegen K Koninklijke HC en tegen uh, ZSGO WMS... Ja, ja. en tegen blauw-wit beursbengels. Hoe verzinnen is het? Wedstrijden die volgens ten heuvel nog lastig genoeg konden zijn... voor de Amsterdamse lijst aanvoerder. Volgens de heuvel was er nog van alles mogelijk. We hebben nu al 12 tot 13 wedstrijden niet verloren, zei hij na afloop. De trainer ging na de wedstrijd er wel vanuit dat de Kraker tegen Buitenveldert wel gewonnen moest worden. En die wedstrijd staat gepland voor morgen. Even kijken, ja morgen om 2 uur op uh, Duintjesveld. Dus voetbal, nee, nou ja, ze moeten uit tegen Buitenveldert. Dus op naar Amsterdam om 2 uur. Dus de Kraker morgen Buitenveldert 1 ontvangt. SV Zandvoort 1. En tot zover het voetbalnieuws. Wil je trouwens op de hoogte blijven van alle nieuwtjes uit Zandvoort? Dat kan via CFM TV, kanaal 40, digitaal via Ziggo. En dan kan je meteen ook luisteren naar het radiogeluid van je eigen omroep CFM. Hier is de Sannois van TV.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 Ik zie het, ik zie het. Even omhoog kijken, hè, met z'n allen. De, de, de single van Nick en Simon, we deden even lekker mee in de studio van Sierp Zo voort Een hele goede middag, he. Leuk dat jullie allemaal luisteren. En uh, tot aan vijf uh, uur zijn wij er, Albert-Jan. Toch? Oh, jazeker, we weten. Jazeker. Wat hebben we nu uh, op het menu? We zitten nu in de politieke hoog. Oké. Okay. Johan Remkes herbenoemd als commissaris van de Koningin. Johan Remkes is opnieuw benoemd als commissaris van de Koningin... in de provincie Noord-Holland. Zijn herbenoeming is van de week via een koninklijk besluit bekendgemaakt. Zijn tweede termijn van zes jaar gaat in op 1 juli aanstaande. Remkes is sinds 1 juli 2010 commissaris van de Koningin... in onze provincie. Net als een burgemeester wordt ook de commissaris van de Koningin... voor een periode van zes jaar benoemd. Daarna moet hij of zij aangeven of hij, zij... opnieuw voorgedragen wil worden... Mocht dat het geval zijn, dan moeten de provinciale staten daar een goedkeuring aan verbinden. Dat is, het, dat is begin deze maand gedaan, uh, geregeld. En weet je wie ook mag blijven? Onze wethouder Lisbeth Schallik. Hey, kijk! Ik bedoel, dat doe ik dan, pak ik ook even mee. Het college mag blijven zitten. Wethouder Lisbeth Schallik, de wethouder die in de extra raadsvergadering van 3 maart... een motie van wantrouwen aan de broek kreeg, heeft ook de tweede stemming overleefd. Na het staken van de stemmen op 8-8... Werd afgelopen dinsdag opnieuw gestemd en ditmaal was de uitslag 8-7. Het college kon aanblijven en ging derhalve over tot de orde van de dag. En weet je wie niet uh, mogen blijven met het raadje plaatje? Wie niet mogen blijven? Wie niet? Ja, wij. wij. <laughs> ja. Het team is al helemaal gereed voor volgend jaar, ongelooflijk zeg. Dankjewel Albert jan Vos. En al Vos gesproken, hier is Pieter Fox en house MC. Hier ben ik geboren en lopen door de straten. Ken die gezicht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 Ich komm zurück mit beiden Taschen voll Gold Ich lade die alten Vögel und Verwandten ein Und alle fangen vor Freude an zu weinen Wir grillen die Mamas, kochen und wir saufen Schnaps Und feiern eine Woche jede Nacht Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See Orangenbaum und Blätter liegen auf dem Weg Ich hab 20 Kinder, meine Frau is schön mm, Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. zu See, Das Haus am See Und am Ende der Straße steht ein Haus am See Orangenbaum Blätter liegen auf dem Weg Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön mm, Alle kommen vorbei Ich brauch nie rauszugehen. Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab tauge Ohren, einen weißen en und sitz im Garten. Meine hundert Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich sagen. Ja, heel baden. veel Deutschers now in Zolfoort, Fort mit uh, Pars Weekends. Ja, ganz viele Deutsche hier. Das was Peter Fox and Hells on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 Vorige uur gebeurde het, Albert Jan. Toen draaiden wij het origineel van deze plaats. Sting en een Englishman in New York. Was alleen nog niet live, dus mensen hebben het niet gehoord. Maar goed, we draaiden wel. Ditmaal de uitvoering van Chris Cap en een Englishman in New York. Graag tot zometeen na drie uur. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la